De bewoners zijn naar een hotel gebracht. Sinds augustus zou er al onrust zijn onder de flatbewoners. Toen reed een hovenier een gevelplaat kapot, waardoor asbest vrij kwam. De asbestdeeltjes in de gang werden gevonden... nadat ongeruste bewoners woensdag om een onderzoek hadden gevraagd. De flat in Slotenvaart is eigendom van Woonzorg Nederland. In het gebouw zitten bijna 150 appartementen. De Somalische Voetbalbond wil het stadion in de hoofdstad Mogadishu... weer gaan gebruiken. Sinds het begin van de burgeroorlog in 1991 werd het gebouw door verschillende gewapende groepen als fort gebruikt. Nu dient het stadion als kamp voor de Afrikaanse Unie, die in Somalië de vrede probeert te bewaken. Doordat de veiligheidssituatie ter plekke de afgelopen tijd flink is verbeterd... hoopt de voetbalbond binnenkort weer wedstrijden te kunnen gaan spelen in het stadion. Het weer, vannacht en ochtends bewolkt en in het noorden en westen af en toe regen...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 Ik ben er weer. Ja, ik moet ook weer eventjes zomaar even lekker zitten. Hier naartoe gereden door de stromende regen. En dat op de, op de tonen van het liedje Februari van uh, uh, Brigitte Kaandorp. Het was heel erg mooi. Ja, het, de, echt, echt stortregen. Het is, ondanks dat het weer mooi weer wordt, is het herfst. En het is een mooie nacht om wakker te blijven en een vraag te stellen op Radio 1. Dus bel even naar 0800 1121. Of um, stuur een mailtje naar Nachtzuster, apenstaatjeomroepmax.nl. Of Twitter even naar Apenstaatje Nachtzuster. Ja, het principe is hetzelfde als altijd. Stel een vraag of geef een antwoord, zo eenvoudig is het. En vorige week had ik even Marcello aan de telefoon. Die wilde zo verschrikkelijk graag een kerstnummer opnemen, maar die kon geen platenmaatschappij vinden omdat hij ja, helemaal geen materiaal van zichzelf had en de mogelijkheid niet had om dat op te nemen. Dus Marcello is hier naartoe gekomen met de trein en die gaat iets verderop in het programma een stukje van een kerstliedje zingen zodat hij materiaal heeft. Nou, zo hebben we dat ook weer opgelost. Dus vragen kunnen van allerlei orde zijn. 0800 1121.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 Moet ik zonder jou beginnen? Nacht zuster, ik brand van binnen. Nacht zuster, ik doe iets van de pijn. nacht zuster, wat oh ben ik zonder al je zorgen? Nacht zuster, haal ik de morgen? Doe, oh, nacht zuster, iets oh, van uh, de uh, pijn. Op nacht zuster, auw. Oh, uh, uh. Nacht zuster, auw. Op nacht zuster, auw. Iets de pijn, pijn, pijn, pijn. nacht zuster. Naarts is er. Naarts is er nachtzuster van uh, Doe Maar, leuk beentje, schijnt regelmatig weer op te treden. En er schijnen nog een hoop mensen op af te komen. 0800-1121 is het nummer voor vragen en voor antwoorden. Bobby-Jan. Hallo, Hallo, nacht. Ik had inderdaad een uh, vraagje. Ik kwam vorige week mee en ik vond het heel raar. Oh. Nou ja, dan... Uh... Uh, als we... Uh... Als een jongetje geboren wordt in een gezin, ja. en die heeft dezelfde naam als de vader, ja. dus dan krijg je Jan uh, senior en Jan junior. Ja. En als er een meisje geboren wordt en die heeft dezelfde naam als de moeder, ja. heb je geen Marie junior en Marie senior, maar daar heb ik dan nooit van gehoord. Nee, dat zeg je zo wat. Ja. Nee, ja, daar heb je helemaal gelijk in. En de vraag is dan Waarom? natuurlijk... Ja, precies. Waarom is dat? Hmm. Zeg maar, het is dat je erover begint. Maar hoe zit dat met Bobby-Jan? Hoezo? Nee, ik ben geen senior of junior. Nee, maar, maar, maar je bent ook niet Jan. Je bent Bobby-Jan. Ja, maar dat is één naam. heel raar. Je schrijft het ook heel raar. Hoe schrijf je het dan? Uh, je schrijft B-O-B-I-A-N. B-O-B-I-A... Ja, oh, grappig. Het maar dan is het eigenlijk niet ja, Is het niet eigenlijk Bobian dan? Nee, het is Bobian. Bobian. Oh, het is ook nog uh, met zo'n accentje. Nou, het is eigenlijk een, het is een Amerikaanse naam. Bobian. Uh, mijn Bob moeder Ian. was in verwachting van mij. Ja. En mijn vader had een of andere zakenrelatie. Of zakenman of weet ik veel wat. In ieder geval het was Amerikaan. Ja. En die heette dus Bobian. En mijn moeder die zei van, ik vind het zo'n leuke naam, als er een jongetje was, dan noem ik me zo. En toen heeft mijn vader nog zelfs heel veel moeite moeten doen, want ik ben al uh, 57 en toen mocht je niet zomaar een naam oh, uh, registreren. Het is nog uit het tijdperk en dat de ambtenaar Amerika dus dus ja. papieren laten komen. Echt? Dan moest hij bewijzen dat het echt een naam was? Ja, en dat het op deze manier geschreven werd. Want mijn vader zei, van, ik wil het alleen maar op deze manier. Want anders krijg je B-O-B-B-E-J-A-N. Dat kan wel. Ja. Maar niet op deze manier. Nee, ik begrijp het. En dat was inderdaad toen de tijd kwam je bij de burgerstand en dan zei de ambtenaar, nou, ik weet het niet. Daar zou die wel eens ja, geplaagd nee, mee kunnen worden, dus dat doen we niet. Ja, zoiets, ja. En toen zei je vader, maar wacht even, we sturen gewoon... We, er zijn mensen aan de andere kant van de wereld die heten zo, dus... Uh, Oké, okay, nee... Dus, het is een bestaande naam. Ja, maar er is geen Bobby. An, nou ja, nee, ik wou zeggen, er is geen Bobby, an, Bobby an se, Senior. Nee. Nee, nee, nee. Nee, en er is ook geen Bobbian Junior. Uh, nee, nee, nee, nee. <laughs> nee. dat zou toch kunnen. Nee, dat heb ik mijn zoon er maar niet aangedaan. Hoe heet je zoon dan? Uh, mijn oudste zoon die heet Martijn. Oh, wat gewoon dan? Ja, heel gewoon, maar yeah. dat is de show van mijn vrouw. Ja. Die, uh, die had niet eens verkering bij mij trouwens. En die had een, uh, een collega op kantoor en daar de vriend heette Martijn. En toen heeft zij altijd gezegd van, als ik ooit een zoon krijg, dan wordt het Martijn. Ja, en toen wisten ze nog niet dat alle ja. andere kinderen ook Martijn zouden heten in de jaren 70, 80... Uh, nee, eigenlijk niet, nee. Nee, eigenlijk niet. Dat is en, heel raar, ja. En de broer en heeft van En mijn middelste zoon heet ja. Michael, dus... Uh... En, en heb je er nog één? En dan heb ik, uh, ja, de, ik heb een dochter, die heet Lindsay. Oh, die heeft dan weer dat Amerikaanse... Nou, het is een beetje Engelstalig, want mijn vrouw heet Lien. Oh, oh, oh, wat sneu voor Martijn. De hele familie kan zo in... Uh in Amerika gewoon uitgesproken worden. Alleen Marteen die krijgt een probleem. Ja, ja, ja, ja. Ja, dat, ja. dat denk je nu pas aan. Ja, Ach, Bo Bob, je dat zou je dan zelf uit... Op zich maakt het niet zoveel uit dan de is tussen naam, maar... Nee, eigenlijk, eigenlijk maakt het inderdaad niet uit. Maar kortom, de vraag is... waarom uh, heten jongetjes als ze vernoemd worden naar hun vader junior... en waarom heten meisjes als ze vernoemd worden naar hun moeder niet junior? Nee. Dat was de vraag, toch? Ja, dat was inderdaad de vraag. Goeie vraag, Bob-Jan. Ik ga eens ja, kijken of een antwoord er uh... komt. Ja, ik hoop het, want ik zit eigenlijk al uh, heel de week zo van... Oh. Als laatste seconde heb ik een vraag, want ik weet het niet. Nou ja, je hebt helemaal gelijk. Ik zeg 0800 1121. Ik ben benieuwd of het gaat lukken. Dankjewel. Oké. Okay, Goeie Dag. Carla. Ja. Hallo. goedemiddag. nacht. Uh, een paar weken terug was er een vraag over de maanden van het jaar. Ja. En uh, toen heb ik al lopen denken, maar toen kwam ik er niet meer door. Nee. Uh, uh, uh, waar komt februari en uh, uh, maart? Was wel duidelijk april ja. en mei vandaan. Oh jee, hebben we dat toen niet ook doorgesproken? Nee. Uh, we hebben we het echt alleen maar over die andere maanden gehad? Ja, ja. want juni uh. weet ik eigenlijk ook niet, maar dan denk ik uh, uh, was dat niet de Latijnse naam voor de vrouw van het thuis. Oh, dat zou zomaar kunnen. Ja. Ik zou even denken hoor, want wat was het ook weer? Vroeger had je januari en februari niet. Uh, en dan begonnen nee, we in ja, maart. Januari uh, had een van de bellers zei... Van, dat had te maken met uh, de, ko uh, de kop van Janus. Ja. Januskop. <lacht> we hebben goed opgelet. Ja. Ja. Uh, en, en maart uh, heeft met Mars te maken. Ja, dat weet ik ook nog. Uh, augustus... Uh, 9. Was een keizer. Oh nee, maar, oh nee, september. Ja, oh nee, en, en, augustus 8 van, ogen, oktober, van de. Ja, natuurlijk. November, ja. november, december, dat, dat zijn telwoorden. Ja, precies. Dus we zitten nu nog met uh, februari, april, mei en juni in ons maag. Ja. Ja, ja. nou, hartstikke goed, Carla. Ik, uh, ik ga eens even kijken, want ik weet nog van vorige keer dat mensen daar heel veel verstand van hebben. Ja, diverse waren er, die reageerden. Dus. Ja, dus dat gaat zeker goed komen. 0800 1121. Dankjewel, Carla. Oké, okay, bedankt. Goedien en uh, uit... blijf luisteren he, naar ja, het antwoord. Blijf... Oké, okay, heel fijn. Uh, voor, voor zover het me lukt hoor, want ik was om vijf uur op van, van gisteren. Oeh. <laughs> Oeh, dat wordt krap. Nou, of mensen dan een beetje snel willen bellen naar 0800 ja. 1121, want Carla wil wel naar bed. Nee, ik, ik ga eerst nog wat eten. Maar... Oh, nou, dan hebben we nog even. Blijf, blijf nog wel even luisteren. Goed. Eet smakelijk, Carla. Ja, bedankt. Oké, okay, doei. Dag. Henk. Dag, Astrid. Hallo. Ik heb een vraag. Nou. En die gaat over honing. Dat koop ik nogal eens. Ja. En er staat altijd op dat het niet geschikt is voor zuigelingen onder de 12 nee. maanden. Ja. En iedere keer lees ik dat en zo langzamerhand wordt dat een obsessie, want ik krijg er geen goed antwoord op. Oh. Henk, je ja, dat deed je? Zo ging ja. je op de telefoon zitten? Nee, ik heb het gewoon allemaal horen. Nou, wat een toestand. Nee, ja, dit is een goede dat je dat zegt, want het zit er bij mij wel in... Dat het, ik heb namelijk bij mijn eerste, bij mijn, bij mijn dochter wel eens... Um, uh, toen ze heel erg moest hoesten, dat ik dacht van... nou, ik geef haar een beetje honing en dat ze de, op het consultatiebureau... nee, maar ik weet niet meer waarom niet. Hebben ze dat niet uitgeleerd? Nee. Ja, er zat een stofje in dat ze dan niet goed kunnen verwerken, geloof ik. Nou ja, dat antwoord heb ik vanavond nog gehad aan iemand die in een verpleging zit. Ja. En uh, die had het ook over stofjes, maar daar neem ik geen genoegen mee. Nee, want jij wil uh, natuurlijk weten en wat het, hoe het stofje heet... en wat de chemische samenstelling is. Nou, de chemische samenstelling hoeft, hoeft niet... maar er zitten allerlei druivenzuikers in, voor zover ik weet. Ja. En misschien had dat, dat uh, zo'n klein babydrijfje dat nog niet aan kan. Maar uh, eigenlijk is dat mijn vraag... Het is wel raar, want het, de, nou ja. als je het in de natuur kunt vinden. en, en uh, zeg maar vroeger, als de mannen dus mammoeten gingen jagen. en vrouwen bestjes verzamelden. dan kan ik me voorstellen dat ze ook honing tot zich namen. en dat ze dan niet dachten, nou laten we het onder een jaar maar niet doen. Nee, ik, uh, ik dacht dat het juist goed was. maar uh, ja. daarom verbaast mij dat iedere keer weer als ik het lees. Nou, gaan we snel oplossen. 0800 1121 of omroepmax.nl. Ik ga mijn best doen, Henk. Dag. Dag. <laughs> Ernst-Jan. Hoi, Astrid. Met Ernst-Jan. Dag, Ernst-Jan. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb een vraag. Um, we hebben op dit moment uh, ja, eigenlijk dagelijks uh, in het nieuws uh, Griekenland... Uh, wel of niet uit het uh, Europese monetaire stelsel uh, ja. kegelen... in verband met alle schulden... Ja. Nou heb ik een vraag van wat gaat er gebeuren met al het papiergeld wat uit Griekenland uh, komt... en het muntgeld op het moment dat Griekenland eruit gekegeld wordt. Wat er dan met het geld gaat gebeuren? Ja, inderdaad. Want dat is uh, geld, daar staat eigenlijk een waarde tegenover. Ja. Tenminste, dat is altijd ook geweest uh, ten tijde van de gulden. Ja. Griekenland ligt eruit, dus er is eigenlijk meer geld in omloop als dat er een tegenwaarde... of ja. een waarde tegenover staat. Ja. Uh, Verdwijnt dat op een gegeven moment van de markt? Wordt dat eruit gefilterd of blijft dat gewoon in roulatie? Nee, dat moet er wel uit natuurlijk. Anders krijgen we ja. enorme Griekenland-inflatie op één keer. Krijgen ja, inderdaad. We... Maar hoe doen ze dat in hemelsnaam? Ik heb het bij de Rijksmunt uh, gevraagd, uh, bij het museum... of ja. ze mij daar een antwoord op konden geven. En ja. die hadden zoiets van, ja, daar staan we eigenlijk ook helemaal niet bij stil. Maar dan, dan uh, uh, wij zeggen dan altijd, dan komt er een Griekse slotti, zeggen wij dan... Wat hadden ze ook weer in Griekenland? Drachme. Oh ja, drachme. Dan komt de Griekse drachme natuurlijk weer terug. Ja. Oh, die liggen nog in de kast. Hé, hey, bewaar die hoor. Die kun je die misschien over een, een uh, jaar weer gebruiken op vakantie. Ja, precies. Wanneer in Griekenland ook natuurlijk is ergens een grote kluis, waar al die drachmen in liggen. En ja. dan gaan ze de drachme weer terugbrengen in de in de samenleving en ja. de equivalent van dat bedrag. Moeten ze dan in drag of in uh, euro's uit de samenleving onttrekken? Maar wat ik me dan afvraag. J jij kunt een briefje uh, wat uh, uit uh, Griekenland komt in je portemonnee hebben zitten. Ja. Je kunt uh, Griekse munten, muntjes en uh, Griekse euro's in jouw portemonnee hebben zitten. Ja. Ja. Nee, die wil ik en wat niet, gebeurt die... daar dan mee? Ik denk dat ze dan bij de Albert Heijn zeggen: nee mevrouw. Nee, het spijt Ik me. Ik denk dat ze bij de Albert Heijn niet zullen weten waar ze op moeten letten om te weten dat er een Griekse. Nee hoor, dus staat hier duidelijk staat hier een Griekse afbeelding op. Ik kan u helaas uw koffiekoekjes niet meegeven. <laughs> Hij klinkt wel leuk. Ja. Maar volgens mij is dat niet de oplossing. Ik vind het een. Uh... Nee, ja, wat, wat een goede vraag weer. Ik denk er even over na, hoor je dat? Ja, ja, ja. ja. Nee, ik, ik hoor je gewoon bijna pijnigen. Het je hebt... kraakt een beetje, Kraak ik een beetje? Nee, mijn hersenen kraken een oh, beetje. Oh, je hersen, ik schrok al. Nee, joh, je krijgt niet. Nee, maar een goede vraag. Nou, er is ongetwijfeld ook weer iemand die dat uh, uit kan leggen. En dat is het hele systeem van dit programma. 0800-1121. Ja, ja. Ik ga op zoek, Ernst-Jan. Dankjewel. Jij bedankt voor je mooie vraag. Oké, okay, en veel succes vannacht. Ja, Calimero. Kalimero. <laughs> Doeg. hier. Ja, goedenavond. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Ja, goedenavond. Ik had een, uh, een vraag ja. over uh, uh, commissie, onder andere commissie Samson, over de, de kinderbescherming. Ja. Ik heb er zelf jaren in gewerkt. En heb daarna ook nog wat andere dingen gedaan. Nou ben ik ondertussen 70. Mm -hmm. En Ik heb vroeger geleerd toen ik in de kinderbescherming werkte... dat als er een maatregel of een uithuisplaatsing... Uh, door de kinderrechter wordt uitgesproken... dan moet die kinderrechter die moet dat toetsen. Of dat terecht is. Die uithuisplaatsing. En die spreekt hem ook uit. En de toetsingcriteria's zijn volgens mij... Uh, hij moet uh, toetsen of een kind aan een geestelijke, lichamelijke of zedelijke ondergang bedreigd wordt. Ja. Dat moet hij toetsen. Ja. Dan wordt een kind uit huis geplaatst en wordt in een kinderbeschermingsinstelling geplaatst. Ja. Als ik de commissie Zamsom mag geloven, dan is dus de uh, zedelijke ondergang gewoon doorgegaan. Ja. Ja? Ja. Bij wie moet je dat nou aankaarten? Oeh. Ja, dat, maar dat is natuurlijk op dit moment sowieso de, de vraag. Nee, die vraag heb ik niet gehoord. Ik heb gehoord van meneer Opstelten. We gaan maatregelen nemen. En uh, er komt scherp toezicht. En, mm -hmm. en, nou, een beetje allemaal vage verhalen. Ja, meer op de, de toekomst gerichte de dingen. Vraag, ja. De concrete vraag die ik nu stel... Ja. is ten eerste wat ik stel, is dat waar? Mm. Geldt dat nu nog, want ik ben ondertussen ben ik 70. Ja. Ja, en ik heb erin gewerkt. En uh, nou, ik ben zelfs ook wel een beetje emotioneel, want ik ben ook nog in die kinderbescherming opgevoed. Dus ik weet van de hoed en de rand. Ja, ja. Dus ik zou eigenlijk wel die vraag beantwoord willen horen indien dat mogelijk is. En indien er nog iemand luistert die uh, uh, uh, wetkennis heeft op, op kinderbeschermingsgebied. ja. Nou, en daar kan ik een paar namen bij noemen. Dan kan ik bijvoorbeeld noemen de assistent van wat vroeger was professor Hoefnagels. Dat was een, een, een, een professor in, uh, in kinderrecht. Maar, want waarom de, gaan we nu namen noemen? De assistent ervan was, ja. was Bram Peper. Ja. Maar uh, je, ik wil, jij bedoelt dat je meteen een, uh, een soort schuldvraag wil stellen... Ja, ik zou, graag, ik zou graag willen weten of de vraag die ik stel, of ik daar gelijk in heb. Mm -hmm. Nou, als ik er gelijk in heb, dan vraag ik, dan, dan is het de tweede, is eigenlijk, dan wil ik actie gaan voeren, dan wil ik gaan kijken, wat kan je ermee als deze, uh, als deze vraag inderdaad uh, beantwoord met, ja, meneer De Graaf, dat is positief. Mm -hmm. Ja, en, uh, uh, nou dan zou je dus een aantal van die instellingen voor de rechter kunnen dagen. Ja, precies. Want, want eigenlijk, dat, volgens mij heb je gewoon al het gevoel dat je daar al wel bent. Dat de vraagstelling en het antwoord eigenlijk al niet nodig is? Als ik je zo nee, hoor, nou, hoor. Nou ja, nou kijk, je kan er wel actie gaan voeren, maar als je dat op drijfzond doet, dan schiet dat niet op. Ja, ja, uh, ja. oké. Okay. Nee, ik begrijp het. Nou, ja, misschien, ik hoop dat iemand daar iets zinnigs over uh, kan zeggen, zo op dit, uh, op dit late uur. Ja, ik hoop het. Ik, ja. hoop het. ik zit even te denken, want ik, ik ben heel erg toe aan een liedje. Maar dit is dan weer zo'n onderwerp dat ik ook weer niet zo'n even een vrolijk, <laughs> uh, lollig... Uh, Af en toe gaan paar en moe met, met de kinderen naar de speeltuin toe. Ja, die ken ik alleen in de uitvoering van Angela. Dat weet je niet. <laughs> nou, ik zat zelf aan Whitney Houston te denken. Ja. In The Greatest Love of All, daar zit dat, dat mooie zinnetje in van... Um, ik geloof dat de kinderen onze toekomst zijn, laten we ze... even, even meteen vertalen, um, laten we ze goed opvoeden en hen de weg uh, tonen. De juiste weg tonen. Zo'n mooi zinnetje ja, ja. vind ik dat. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja. In The Greatest Love of All. Kun je daarmee leven, Renier? Dat kan Leven. Ja, dat dacht ik al. Nou, dan zoek ik hem meteen even op... en dan zeg ik daarna uh, ook nog even 0800-1121... dat iemand jou een beetje um, ja, op het gebied van wetgeving kan ondersteunen met je vragen. Kun je nog even één keer je vraag heel, zeg maar heel Jip en Janneke stellen... zodat ik straks, als ik hem moet herhalen, dat heel netjes kan uh, verwoorden? Ja. Een kind wat uit huis geplaatst wordt, dat moet, dat moet de kinderrechten toetsen. De toetsing is geestelijke, lichamelijke of zedelijke ondergang. Als die in de kinderbescherming niet stopt, wat doen we dan? Ja, ik ga dat proberen net zo mooi te verwoorden als jij dat doet... en dan gaan we nu naar Whitney Houston luisteren, oké? Okay? Oké, okay, bedankt. Dank je Oké, okay, joh, dag. Dag. Goeie vraag. Belangrijk ook. Dus uh, als iemand Reinier kan helpen, 0800-1121. Dit is Whitney Houston. Mooi, met zinnetje. I believe the children are our future. Gaat ze zo zingen, denk ik. Tenzij dit de pianoversie is. Dan komt het niet. Ja, komt ze I believe the children are our future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense a pride.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 so i learned to depend on Hey! Ik weet het, love of slaverval, ja. Dat, dat kuchje, dat was Marcello, want die had ik vorige week aan de telefoon in de uitzending van Nachtzuster. En die had uh, toen een vraag, namelijk, als ik heel graag een cd wil maken en ik moet me aanmelden bij platenmaatschappijen. Hoe kom ik dan aan geluidsmateriaal van mezelf? Want dat kun je niet even 1, 2, 3 uh, opnemen. Ik zeg, kom maar hier, kom maar een liedje zingen kun je dat opsturen naar de platenmaatschappij. Dat heeft hij gedaan. Volgens mij ben je om half vier vanmiddag vertrokken vanuit, uh, vanuit Utrecht, of niet? Nou, iets later, oh, maar ik heb later. het kunnen halen. Gelukkig tussen de buien door. Nou, hartstikke fijn. En waarom, waarom wil je zo graag zingen, Marcello? Nou, het zingen zit eigenlijk in mijn bloed. Het is zo dat ik uh, als kleinkind al zong... en dat ze naar voren in de klas uh, zeiden dat ik moest komen... En uh, van school op schoolreisjes. Nou, toen zat ik op een jeugdkoor toen ik 14 was. Dat was in 1968. En toen heb ik een kerstplaats gemaakt. Ik ben bij de... Um, later ben ik uh, op, um, school, op schoolfeesten altijd liedjes uit de 60-70 jaren nagezongen. Dan uh, uh, ben ik daarmee doorgegaan. En toen heb ik laatst bij de operetten gezongen. In Utrecht bij de en toen uh, ben ik de hele tijd op een oratoriumkoor geweest. En nu richt ik me dus op zang. Ik heb ongeveer een paar jaar zangles gehad nog. Ja. Maar wat wil je nu? Nou, ik wil eigenlijk het liefst wil ik, uh, mijn stem nog polijsten. Zodat ik dus eigenlijk... Uh, technisch uh, nog kan verbeteren. En ik ben dus nu met muziektheorie bezig... en ik ben met Italiaans bezig. En ik ben echt bezeten van opera. Ik ben een keer naar de opera geweest en ik ben helemaal meegesleurd. Mm -hmm. En nou is het zo dat ik een enorme fan van Christina Deutekom ben. Daar ben ik een keer bij thuis geweest. Oh. En zij zei, jongens, je begint aan het eindpunt. Je moet aan het begin beginnen, je moet eerst les nemen. Ik heb dus vijf jaar zangles gehad. Een aantal jaren les gehad van Marianne Blok in Amsterdam... En zij zei, je moet eenvoudige oefeningen tot in de perfectie beheersen. Oh. En nou ben ik daarmee doorgegaan. Ja. En dan nou heb ik in december iets technisch ontdekt... waardoor het veel mooier klinkt. Oh, wat heb je dan technisch ontdekt waardoor nou, het mooier klinkt? Nou, ik heb ontdekt dat ik met het borstregister moet zingen op mijn adem. En dat ik het uh, tegelijk in de resonans moet laten klinken... en ook oh. los moet laten. Oh. En uh, nou, uh, doe ik dan een aantal uren stemoefeningen per dag. Ja. En nou gaat het een stuk beter en... Uh ik hoop nog eens een keertje het voor de tv te kunnen laten horen. Ja, maar waarom doe je niet gewoon mee aan... So you think you can be a popstar, idol, X-factor, uh, beat the best uh, Ja, nou heb ik een aantal uren buiten moeten wachten in de regen. Dat was het ook echt van, ik dacht van, nou hou ik dat dan wel vol. Ja. En dan zeggen ze, oh, je kunt niet zingen. Ik zeg, nee, dat klopt. Oh. Als je natuurlijk niet kan zingen, dan, als je drie uur in de vrieskouw buiten moet wachten. En dan ja. de zenuwen gaan er met mij in de haal. Waar houl. was dat bij dan? Daar was het een merkje. wel nieuwe gein dat ik uh, daar eigenlijk en Welk uh, programma de x-factor oh ja maar daar ga ik niet meer aan meedoen maar ik, uh, ik ga nou denk ik met de beste meedoen dat is okay. dat programma van Talpa ja. denk ik ja oké okay. nou maar, dan hebben wij je lekker al ontdekt want, uh, nou ja, ja, ja, jij zei ik wil graag uh, geluidsmateriaal van mezelf. Dus we hebben cd, zit de cd, ik kijk even naar de technicus die een duim omhoog zit de cd in. En de internet staat aan. Ik, ik weet het altijd nooit zo goed, maar internet staat aan. En uh, we nemen alles op. En dan heb jij in ieder geval materiaal van jezelf. Wat ga je, wat ga je doen, Marcello? Nou, ik had gedacht een kerstlied te zingen, wat natuurlijk iedereen wil kent. Je wel een kerstplaat maken, ja. Uh, ja, ja. ik wilde dus een kerstcd maken. En... Ik heb dat vroeger dus als kind gedaan. En uh, die kerstidee heet het om de kerstboom is de mooiste boom. Ik wil nu graag dus gewoon Stille Nacht zingen. Omdat iedereen dat kent. Dat is, dat is dat een goede kerst Dat vind je eigenlijk het mooiste lied. Oké, okay. Wat is je achternaam Marcello? Uh, mijn naam is... Uh, ja, Marcello ja, van de Wal. Onder welke naam ga jij carrière maken? Van de, dus, uh, van de Wal. Dus Marcello van de Wal. Dan loop jij naar die microfoon, want dat is de speciale... De, ja. Dan moet je koptelefoon af, want anders ja. dan struikel je over de, de stoel... omdat je naar achter wordt getrokken. En dan, dat is, die staat helemaal op zijn allermooist afgesteld. Ja, oh, nee. we gaan nu gebaren. Dat, ik kan nu niet een glaasje water voor je... Moet ik nog een glaasje water, dat ik eerst even... Een... Nee. Hij is alweer afgeleid. Um, uh, ik, ik kondig je aan. En je, je wou nog even de goede toonhoogte zoeken, zei je. Dus dan ja. moet je eventjes voor ja. jezelf dat je weet hoe je goed begint. Ja? En dan kondig ik je aan. En dan als je ja knikt, kondig ik je aan. En dan uh, zetten we alles op opname. Even nog de stem een beetje zo Ja? In, uh. ja ben je zover? Ja. Goed in de microfoon, hè? Goed, dat hij helemaal goed... Uh, ja. Helemaal, ja, echt? Ja. Zeker weten? Want het moet nu ook echt goed, hè? Dit is wat je rond gaat sturen. Marcello staat er helemaal klaar voor, de in de, hier in de studio. Met een microfoon waar Brigitte Kaandort net nog door heeft gezongen. Dus dat moet goed komen. Dames en heren, jongens en meisjes. Hier is die dan, Marcelo van der Wal. Stille nacht, heilige David zon lang verwacht, maar in Saleh kon het in Bethlehem daar maar we zacht. Niets natuurrust verstolt. Stille Slaap rustig voort. Mangelen wachten de wacht. Slaap nu rustig, Slaap zacht. Ja, nu moet er eigenlijk zo'n applaus losbarsten. Maar dat gaat niet, hè? Dat heb ik niet bij de hand. Kan wel zo, maar dat klinkt al zo. Dat klinkt zo onenthousiast. Kom nog even bij de microfoon. Oh, pas op je koptelefoon, hè? Ja, Marcelo nog even. bij. Marce Marcelo van der de Boekingen en uh, aanvragen en dergelijke kunnen naar nachtzuster. Dan spelen wij het wel weer door naar Marcelo. Hoe voel je het gaan, Marcelo? Nou, door de microfoon klinkt het altijd een beetje anders. Ja. Dan dat je dat zelf in, de in je eigen ja. uh, uh, kamer zingt. En je stem klinkt een, een beetje ver weg. Um, dan uh, denk je ook: van nou, uh, doe ik dat nou wel goed, zeg ja. maar. Ja. Um, maar het is wel zo dat als ik. Uh, uh, Eerlijk moet zeggen dat ik niet weet hoe het geklonken is. Nee. Ja, nou ja, nou, we hebben het opgenomen. Wij, wij hebben het allemaal gehoord, dus je krijgt het gewoon mee. Je hebt nu geluidsmateriaal van jezelf, dus je kunt nu gaan rondsturen. Ik ben meestal is... gewend opera te zingen. Ja. En uh, arias, zoals jullie Ja, lief, de Maar jij Endsport. wil een kerstplaat maken. Ja, maar jij wilde. Want dit hele programma draait om vragen en antwoorden. Jij belde met de vraag: hoe kom ik aan geluidsmateriaal voor mezelf? Zodat ik uh, het rond kan sturen. Nou, zo. Ik vind het dan ook ontzettend ja. geweldig dat ik in het. In het programma zelf... Ja, uh, dat je er gewoon bent, <laughs> Dat kan ik me nog niet voorstellen. <laughs> ik kan me nog niet voorstellen dat ik nou echt uh, in de NOS-studio ben. Ja. <laughs> dus ik vind het echt meestelijk. Uh, nou, jij hebt in ieder geval al een goede nacht. Dat is mooi. Nou, het antwoord op je vraag is gegeven op deze manier. Je komt gewoon langs, je zingt een liedje en je hebt geluidsmateriaal. Ik heb er je de jezelf. hele week wakker van gelegen. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. En nu weer, want ik het heb is het in de, de hele wereld verteld. Dus, Ook nog? Ja. En ze zeiden, wie is dan als dit jong? Ik oh, zeg, nou, wie zei dat? Is, dat? Uh, dat zei iemand. Die zegt, nou, als nee, je die ik, nog niet kent. Lekker is dat. Ik, uh, ik heb heel veel reclame voor Omroep Max gemaakt. Oh, nou, dat prima. heel veel mensen daarvan lid moeten worden. Ik dank je heel hartelijk voor je komst. Oh, en uh, ik heb het gevoel dat ik je nog wel weer ga spreken. Vast wel. Haal me op de hoogte. Dat doe ik. Oké. Okay. Marcello van der Wal, eh, dames en heren. Onthoud die naam. 0800-1121. Dat is nog steeds het nummer wat je kunt bellen voor vragen en voor antwoorden. Ria, goeienacht. Hé, hey, dag. Hallo, hey. dag Ria. Hoi, ik heb een vraagje. Ja. Ik zit al heel lang te wachten hoor. Maar ja, Marcello moest even een liedje over zingen. Het muziek. Ja. ja. Het is een spannend nummer wat iedereen kent. Oh. En dat is uh, uh, Dessa Memucho. Ja? me Memucho. Maar mijn man die zegt dat hij Bessa Memucho. Oh, dus de vraag dat is ik... nu hoe heet het? Ja, want die B en die D, dat is een heel verschil, vind ja, ik. Ja, nee, precies. Dat omdat ja. je alles anders uitspreekt in Spanje. De G is een J en weet ik wat. Maar mijn vraag is... Ik heb altijd dat liedje in mijn hoofd gehad van mee, uh, desame, desame, moet zo. Nee, mijn man die zegt dat heet best. Nee, dus de, de vraag is eigenlijk: is het met een B van Bernard of met een D van Dirk? Dat willen jullie graag weten. Dat wil ik weten. Nou, uh, die vraag moet volgens mij vrij simpel te beantwoorden zijn via ja, 0801. Uh, mijn man die zegt dat anders hoor. Die zegt altijd best zou mee moeten. Ik zeg nee, des. Moet ja met die vermoeidheid ook in je stem hè zeg je dat dan nee niet met oh. die vermoeidheid <laughs> het is echt zo maar het is, want ik je ik heb wel lang zitten wachten hoor dat is inderdaad waar ja maar eh, voor mijn gevoel eh, mijn man die zegt altijd best samen bes ik zeg nee des ja, nee. ja, dat begrijp ik. Maar als je, uh, Ria, als jij meestal een discussie hebt met je man, wie heeft er dan meestal gelijk? Uh, hij. Maar hij zegt altijd: Nou, ik geef haar maar gelijk. Ja, dat, dat, maar dat lijkt me ook wel he, heel verstandig. Ja, dat, ja uh... maar dat is niet leuk. Nee, nee. Zullen nee, we het gewoon voor eens en voor altijd oplossen dan? Nou, ik hoop het. Ja? De uitspraak. Luistert hij ook? De B of de D? Ria? Ja. Luistert hij ook? Nee, hij ligt al lang op B. Hij ligt te slapen, want je kunt het nog stilhouden... maar ja. het is met de B van Bernhard. Je meent het niet. Ja, dus hij hoeft het niet te weten. <laughs> maar het is, het is, het is inderdaad uh, met de, de, de B van... Uh, van... Besame, ja. En niet Besame. Nee. Oh wat want, erg. Want um, uh, Besame met de B is een vervoeging van um, uh, uh, kusme. Dus Besame mucho ja. betekent uh, uh, kus heel vaak. Oh my god, hij heeft gelijk. Hij heeft gewoon gelijk. Maar ja, iedere keer als hij zegt Beza mee, dan zegt hij dus. Uh, uh, kus me, dus dat is dan wel weer heel romantisch. Ja, dat weet ik wel. Maar dat ging over de D en de B. Ja, het is, het is echt de B. De B? Oh, ja. god, ik zal het even zeggen morgen. Ja, toch, hè? Nou, ja, uh, ik het, doe het wel. Het spijt, Maria. Ja, heel jammer. Ja, nou, heel hè. Heel jammer. Nou, bedankt. Oké. Okay. Okay. Death. Yeah, it's easy. Yeah. Duff. Ah. Besame, besame mucho. Each time I cling to a kiss, I hear music divine. You'll always be mine This joy is something new My arms enfolding you Never knew this thrill before Whoever thought I'd be Holding you close to me Whispering it's you I adore, dear If you should leave me, each little dream would take wings and my life would be through. But Femme mucho, each time I cling to your kiss, I hear music divine. Femme mucho, hold me, my darling, and say that you'll always be mine. Something new, my arms unfolding, you never knew this thrill before. Whoever thought I'd be holding you close to me, whispering, it's you I adore. My dearest one, if you should leave me, each little dream would take wings and my life would be through. Bessame Mucho, in de uitvoering van Bob Aberley en Kitty Callan was dat. En daarmee werd de vraag van Ria onmiddellijk beantwoord... want die vroeg zich af of het nou Bessame of Dessame was. Nou, het is dus echt met de B van uh, Bernard. Uh, vragen die nog niet beantwoord zijn, zijn die van uh, Bobbian. Die wil graag weten waarom jongetjes wel senior en junior... dus die jongetjes dan junior worden genoemd als ze geboren worden... en dezelfde namen hebben als hun vader. Maar meisjes die geboren worden en vernoemd worden naar hun moeder... niet bijvoorbeeld Marie junior worden genoemd. 0800-1121, als je het antwoord daarop weet. Carla wil weten waar de namen van de maanden februari, april, mei en juni vandaan komen. Henk wil graag weten waarom zuigelingen geen honing mogen. Ers Jan wil weten wat er gebeurt met de euro's uit Griekenland... als Griekenland weer overstapt op de drachmen. Stel, hè? Stel. En Reinier die had een vraag over de commissie Samson... of eigenlijk over um, kindermishandeling... En uh, hij wil graag weten of als een kind uit huis wordt geplaatst... Uh, dat moet via de kinderrechter. En hij had er, nou, hij had er een heel uitgebreid verhaal bij. En uh, ik denk dat je een beetje in de materie moet zitten... om de antwoord op te geven. Maar mocht je dat in Jip en Janneke taal kunnen... bel dan even naar 0800-1121. En mailen mag ook. Nachtzuster, omroepmax.nl. Martine. Ja, hoi. Goeienacht. Goeienacht. Wat uh, kan ik voor je betekenen? Nou, ik hoorde Marcello En ik dacht... Um, hij zou ontzettend gebaat kunnen zijn... Uh, met iemand die uh, de maat voor hem bewaart. Oh. Met een hele simpele begeleiding. Maar is het niet, Martine? Want uh, je bedoelt dat, uh, dat af en toe de maat verschilde, een heel klein beetje. Nou kijk, hij is, zoals ik het beluister, een prachtige stem... Ja, Dol enthousiast. Ja. <laughs> kan gewoon niet wachten tot de volgende regen om die te zingen. Ja. En daarom, uh, ja wat zal ik zeggen, hoe moet ik het nou zeggen. Uh, geeft hij de muziek of de, de klank of de betekenis van de woorden, hoe moet ik het zeggen, niet de volle ruimte. Het is stille nacht, bam, bam. Heilige nacht, bam. Tam pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, Nou, overdrijf ik de andere kant ja, op. Dat die rusjes. Ja. Sorry, wat zeg je? Nee, dat die rustjes... Maar ik kan me ook wel voorstellen, als je helemaal met de trein hier naartoe komt... en je wordt voor zo'n microfoon gegooid en het klinkt jo, allemaal... En je jo, kunt, het is absoluut geen kunt niet kritiek. soundchecken... Het is gewoon... Nee, het is opbouwende hoe, hoe kan... kritiek, Martine. Het is ja, opbouwende kritiek. Hoe kan het een kritiek. heel ja. klein beetje... dat het, dat het iets meer, uh, ja... dat zijn enthousiasme wat getemperd wordt, zal ik wel zo zeggen? Of dat het, dat, dat het... Nou ja, ik weet niet hoe ik het zeggen moet. Ja, nee, uh, maar je hebt, nou, ja, je hebt het gewoon... Marcello. Marcello loopt hier gewoon de grond. Die nou, is nog hij een houdt beetje het erbij. Ja, <laughs> dat is uh... Welke toonsoort zingt hij? Ik begrijp wel op de piano. En, um, um... Nou ja, goed. Uh, ja, Maar uh, ik heb Martina aan de telefoon die vraagt nu in welke toonsoortje je jij? Ja, ik heb daar geen verstand van hoor. Weet <laughs> jij het, Marcello? Nou, het is zo dat ik uh, een keer naar een programma over Pavarotti heb gekeken. En die kwam toen in mee interviewen. toonsoort, Marcello? Ik kan geen noten lezen, daar komt het op neer. Oké, okay, dat snap ik. Oké, okay, dat komt Pavarotti ook niet. Kijk. Dat weet ik. Oké. Okay. Nou, maar het is toch belangrijk. Nou, Oké, okay, welke ritme wil je dan? Wel, nou, het is tempel? zo, je, je hebt een, een, een, een ritme. Als je bijvoorbeeld Chrétien zingt, dan zegt iemand... je moet meeklappen uh, in de maat, zodat je binnen de <laughs> maat blijft. Heel goed. En dat, um, dat één zin kan ik daaruit laten horen. Dat nee, is nee, nee, nee, zingen de... dan dus oh, nog een stille nacht, dat ken ik tenminste. Dus oh. dan zou ik, stil, als ik Stille Nacht stil, zou zing moeten zingen... Begin nou eens met Stille Nacht. Ja, als ik dan zing van... Stille nacht. Bam, bam. Heilige nacht. Bam, bam. David song. Bam, bam. Lang verwacht, bam, bam. die meriennen in zaligenzaal, in en hij daar schepseloon hier, hij daar schepseloon hier. Bam bam, één, twee, tweede couplet en. Oh ja, ja ja ja ja nee nee nee nee nee nee ja leuk Martine. Nee maar goed oké, okay. het tweede is een beetje het idee van, um, ja ik weet niet hoe ik het zeggen moet. Zoek een drummer, zoek gewoon een drummer. Zoek een nee, volgens dru mij moeten, moeten jullie samen gewoon eens een dagje, stille nacht gaan oefenen. Nou, oefenen. Uh, doen. Doen, ja. Ik gewoon... begrijp wat u bedoelt. Het gaat erom, als je binnen tempo blijft, dan heb je gewoon een, uh, meer balans en dan komt het lied mooier uit. Dat bedoelt u? Ja, dat bedoel ik, ja. Dat was eigenlijk kort maar krachtig. Uh. Zeg, Martine en Marcello, want Mar Martine, <lacht> waar, waar woont jouw huis? Mijn huis, ach, mijn huis. Ja. Ach, ik ben net verhuisd en zo. Maar waar zit je ongeveer? En Ik zit nu in Eindhoven. Oh. Maar ik ben volgende week in Laren, want dan ga ik bij een vriendin logeren. Want dan hebben de kinderen herfstvakantie. Oh. Ja. Dus dan ben ik in de buurt. Oh ja, want nee, Marcelo woont in Utrecht. Ik heb een piano. Dacht, misschien moeten jullie elkaar eens opzoeken, dat jullie gewoon een keer uh, ervaringen uit kunnen wisselen. Ik heb nou. een piano. Nou, ervaringen uitwisselen ben ik echt niet zo voor. Oh. Gewoon uh, zingen, toonschot zoeken, zingen, uh, spelen. Hoppakee. Ja. Gewoon doen. Ja, tuurlijk. Nou, uh, weet je wat? Ik zet jullie even in een box apart. Blijf, <laughs> blijf hangen. Dus even kijken nou, of, jullie samen, of jullie samen tot afspraken kunnen komen. Want ik moet weer door, want ik vergeet helemaal dat het een programma met vragen en antwoorden is. Ja, maar dit zijn vragen, dit zijn antwoorden. Het is helemaal geweldig. Ja, oké. Okay. Nou, Martine, dank je wel. Ja, hopen dan namens Marcello, denk ik ook. Die Daag, zit echt helemaal hoi. sprakeloos naar je te luisteren. Ja. <laughs> nou, Marcello, hup uh, daar naartoe. Dan gaan we even via de telefooncentrale jullie uh, apart zetten. Wat uh, een prachtig duet, uh, duo is hier uh, geboren. Huh. Meneer De Wit. Ja, goeienacht Astrid. Goeienacht. nacht. We hadden workshop. Um, uh, muziek met Marcello, jou. Ja. Tot zover deze. Uh, dan, uh, daarom doen ze in de, de wereld door doen ze altijd de muziek maar een minuut hè. Omdat al mensen anders afhaken. Dat... Ja, ach, nou ja, goed. Maar ja. enthousiast. En jij was uh, vrij om. Dus dat uh, is toch leuk? Ja, vind ik ook. Maar waar ik bel dacht je, wel je over? Cello, uh, maar zijn woordgrapje op zijn naam, maar als een cello misschien als een begeleidingsinstrument nog. Maar dat is iets. Dat uh, kan mooi zijn. Ja, maar daar belde je niet over. Nee, nee, nee. Nou, een klein tussendoortje, gehoord hoorde je over honing praten. Ja. Maar dat was, dan zou je eigenlijk uh, ook uh, in de gaten moeten houden... wat niet veel mensen weten dat je honing ook niet uh, heet moet eten, hè? Oh. Dat weten ook niet veel mensen. Boven de schok 60 graden wordt honing giftig of een beetje toxisch. Oh. Maar zijn er ook veel mensen, mensen die heten honing? Oh ja, tuurlijk. Oh, maar ja. Ook, er was een klein dingetje. Dat als ik mensen met honing zie en thee, dan ga ik het altijd even zeggen. Dus, uh, omdat je het over met die zuigelingen wist ik. Maar uh, wat heel veel mensen niet weten is dat je met honing uh, ook niet te heet moet eten. Anders wordt die, uh, ja, dan gaat hij karamelliseren en is de werkzame stof er vanaf A. En B is die dan, uh, wordt die uh, giftig. Dus je moet hem eigenlijk onder de 60 graden pas in de thee gooien. Dan, dan, uh, dan doe je het goed. Dat was een klein dingetje. Ja, is goed om te weten. Uh, waar ik bijvoorbeeld belde, was een groot ding. Dat ging over kernafval. Uh. En uh, dat is heel raar, want ik heb ooit eens met natuurkunde geleerd... dat de zon uh, uh, altijd een flinke, uh, dat eigenlijk flinke kernexplosies zijn. Of dat er, dat er eigenlijk krachten zijn zo, zo groot als nou ja, een, een flinke kern. Zo om, heftig als, slapen, ja. Ja, en dat was de vraag eigenlijk. Want, want, want we hadden in die tijd een beetje van, wat doen we met het kernafval? En dan had, had ik altijd wel al, uh, zoiets van, nou, dat schieten we dan toch naar de zon? Of zoiets. En nou, dat is, die vraag is altijd een beetje in mijn achterhoofd blijven hangen. Van, hé, hey, maar dat, dat zou toch best kunnen? Maar waarom zou dat dan niet kunnen? Omdat je, ik heb het nog niet gehoord dat ze het doen. Dus ergens, nee. ergens doen ze het. Ja, misschien is het wel een heel, heel vreemd idee. Hoor, maar kijk, het is een, toch een, een, een afval waar we vanaf moeten. Is het dan niet het idee om dat buiten de dampkring te brengen. En dan echt letterlijk richting die zon te schieten. Waar dan alles verbrandt. En dan ja, was de vraag eigenlijk, is dat ooit, uh, is, dat, is daar, uh, wordt daar, uh, heeft de NASA bij wijze van spreken of zijn er mensen die ervan weten of dat uh, wel eens is, is uh, ja. Onderzocht. Ja, onderzocht. En, en, en of dat wel technisch haalbaar überhaupt is. En uh, ja, wat dan, wat, waarom dat dan niet gedaan? Want die space shuttle's gaan toch wel richting die... Uh, die nemen ook wel een vrachtje mee soms. Ja. Dan kan je zeggen, misschien met die lancering is het wel heel gevaarlijk. Ja. Maar goed, ja, aan de andere kant uh, moeten we dat spul ook kwijt. Want het is beter als dat je het uh, ja. op ja, bewaard bij wijze van spreken Dus omdat daar toch al zoveel uh, kern-explosies uh, uh, waren... En, of dat überhaupt daar misschien dat, dat verarmde uh, uranium... of dat daarheen geschoten kan worden of, of geen... Uh, in een bepaalde baan gebracht wordt... dat dat naar de zon toe gaat. Dat maar het, ik kan me ook wel een beetje voorstellen... dat je niet moet... Um, dat, je, dat je... we moeten niet per ongeluk de zon bezeren. Nee, maar het is één grote vuurbal, zou ik maar zeggen. Ja, ik snap wat je bedoelt. Bedoel, maar het is er al heel uh, kern... er komt van de zon een heleboel kernenergie schijnt. Dus er ja. enorme knallen zijn daar, dat je denkt... Nou, dat jij denkt, dat, dat er kan nog op, wel wat bij. Om het spel heen te brengen, <laughs> ja, zoiets. Nou, ik zeg 0800-1121. Eens even ja, kijken of er vraag, mensen zijn maar, die maar, weten maar, waarom we dat niet doen. Ja, even een klein klein, klein, klein, klein een vraagje had ik dan nog misschien voor de mensen die dan, wat ik wel eens begreep, met een etymologisch woordenboek onder hun uh, ja. kussen slapen. We moeten dus telefoonnummers no, gaan een, noteren een, een, van laat. mensen die met hun etymologisch woordenboek onder het kussen slapen, ja. Ja, ja, ja. Misschien een klein vraagje voor hen. Want ik heb al de hele ook nooit... in principe geen computer in de buurt, maar ik wou het eens dus weten van het woord... Uh, godspe, waar dat vandaan komt. Oh ja. Het is een godspe. Ik gebruikte het toch wel vandaag. En uh, ik wist nog wel wat het betekende. Zeer brutaal dan. Maar het is zo'n raar woord in de Nederlandse taal, vind ik. Het, dus, uh, ja, het is niet... Het, uh, de, volgens mij het is het niet. Komt. Het is zeer brutaal. Ja, het betekende zeer brutaal. Echt waar? Vandaag. Ik zou zeggen, ja, het, het zeer... betekent... Um, ja, het zit wel in die strekking. Het is ook niet zo. 1, 2, 3 en... Uh... Uh, het is een godspe. Ja, het is een een, een, een, een een raar woord ook, want die schrijft met een G-O-T. Het is niet met een D ook. Het is go dus godsp. G-O-T-S-P-E. Uh, en ik, ge ja, dus ik gebruik het woord sowieso nooit. Nee, maar want jij denk, zegt, maar ik maar gebruikte ik... het vandaag. Hoezo gebruikte ja, een je het? vandaan? Ja, keer vanaf? gebruikte ik het raar is dat. Hè? Je, je jarenlang iets niet gezegd uh, en in één keer komt dat woord dan in, op de juiste Het ziet er zo uh, uit. Ja. Nou, en ik gebruik het ook nog in de verkeerde contexten. Want toen bedacht ik me in één keer, ik zocht het even op in de dikke Vandalen, wat het dan betekent. Ja. Maar waar het vandaan komt, ik vind het ook niet op Frans of Duits of Engels. waar uh, Nee, maar het is, Duitsers, het, is, het, is, eerst. het is toch Joods? Het is uh, net, oh, als, kijk, net als mazzel en dergelijke. Ja, toch? Ja. Oh, dat zou dan... Dat weet dat ik niet. Dat dacht ik. Ja, oh. Ah, nou, dat zou dan weer een aanwijzing zijn. Nou ja, dat is <laughs> een godspe... Een aanwijzing. Ja, oh, dat zou kunnen. Ja. Ja, ja, goed. Nou ja, goed. Uh, etymologisch woordenboektoestand 0800-1121. Zeg, meneer De Wit. Ja. ja? Heb je gehoord dat er wit spul is gevonden op Mars? Nee, ik denk dat vind je vast <laughs> leuk om te weten met je zonnetoestand. En ze hebben, ze, hebben, ja, ze hebben hele kleine toch, witte want... dingetjes gevonden. Op. Maar ik vind ze mooi. Oh, Wit, witte uh, dingen van een millimeter. Vrije, vrije omschrijving of witte ja. dingetjes. Witte dingetjes hebben ze gevonden. En ze hadden hey, al eerder witte dingetjes gevonden, maar die kwamen van dat, uh, hoe heet dat ding? Oh, hoe heet die nou? De Curiosity? Nee, de. Nou, oh, die is misschien een stukje te groot. Wat vindt je? Ik had er misschien niet over moeten beginnen, maar ze hebben witte dingetjes gevonden, ter grootte van een millimeter, dat je even bij bent. Oh, nou, ik geloof dat mijn naam officieel nog heers, heerser van Mars betekent. Kijk, dus dat gaat. Uh, maar goed, goed dat ik dat. De is goed dat goed ik dat. dat even, ja, <laughs> oké. Okay. Nou, nu moet ik ophangen, want uh, we gaan ja, luisteren naar het echte ja, nieuws. Okay. Ja. Zeg, ja okay, bedankt. bedankt. Ja, goedjes. 0800 1121 met vragen en antwoorden.